10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Facebook neemt nieuwe stappen om politieke manipulatie tegen te gaan. Wie politieke boodschappen wil verspreiden op Facebook of Instagram moet zijn account laten verifiëren. Iedereen kan dan de identiteit en locatie van de afzender zien. Eerder schepte Facebook zijn beleid voor politieke advertenties al aan en nu dus ook voor andere politieke boodschappen. Facebook-topman Zuckerberg zegt zo te willen voorkomen dat aankomende verkiezingen in onder meer de VS, Mexico, Brazilië, India en Pakistan worden beïnvloed. De aankondiging komt een paar dagen voordat Zuckerberg over deze kwestie wordt ondervraagd door het Amerikaanse congres.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 De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatieduel tegen Noord-Ierland met overmacht gewonnen. In Eindhoven werd het 7-0 voor Oranje. Lieke Martens en Sherida Spitsen scoorden ieder twee keer. Viviane Miedema en Janice van der Zanden één keer. En de 7-0 was een eigen doelpunt van de Noord-Ieren, diep in de blessuretijd. Door de overwinning blijft Nederland koploper in groep 3. Bij de mannen is één wedstrijd gespeeld in de eredivisie. Excelsior won thuis met 2-1 van Willem II. Het weer... Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal rond 5 graden. Morgen zonnig, maar vooral in het westen ook wat hoge wolkenvelden. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS short. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu, See it Welkom bij het tweede uur. See it op jouw ZFM Zandvoort. Ik hoop dat je klaar voor bent. Wij wel. The one and only DJ Dion Sydney. Hij staat hier hoor. Jawel. Mocht je mee willen kijken, www.sivensalvoer.nl En kijk hem gaan hoor. Is het killer body? Ja, ja, ja, ja. Coronatje in de hand. Of was het nou Cola Light? Het kan allemaal hier. In de mix, don't you een uur lang. That. I will love you forever, if you don't really believe in me yeah. I will love you endlessly as well as me uh -huh. now let's stop running from love running from love let's stop my baby let's stop running from us running from us right now. Breaking down. Big talk, big talk, talk, talk, talk, talk. ...komt richting 11 uur. Dat betekent ook weer een einde van 2 uur... De van stampende houtmuziek hier. Ik bedank jullie allemaal weer voor het luisteren... ...samen met DJ Dion Sinti was... ...dit zie je het. Blijf gewoon lekker luisteren naar de programma's van CFM Zandvoort. Wij zijn er volgende week vrijdag weer. Stay sharp. En niet te bruin worden. Hè. Dit is jouw CFM.